In Frankrijk vechten vier kinderen nog voor hun leven na de mesaanval in een speeltuin daar vanochtend. In de stad Annecy rende een Syrische man de speelplaats binnen en begon plotseling om zich heen te steken. Deze Vlaamse vrouw liep er vlak langs. Ik heel veel mensen snel aan het lopen in mijn richting. En dan zeiden ze in het Frans, van, ja, draai nu om, zeker met je kind, bescherm je kind. Uh, er is een man met een mes. Het is wel, het is wel heftig, ook omdat ik zelf mijn zoontje van zeven maanden bij mij had. De kinderen zouden zijn geoperaard. ...maar nog niet buiten levensgevaar zijn, melden Franse media. Waarom de Syrische man het deed, weten we nog niet. Volgens de lokale autoriteiten is er geen terroristisch motief... ...en heeft de man geen strafblad of psychiatrisch verleden. Politiek Den Haag wil er alles aan doen om de Eurostar naar Londen... ...toch te laten vertrekken vanuit Amsterdam. Vanwege werkzaamheden op het Centraal Station... ...zou de trein er bijna een jaar uit liggen. En deze expert vertelt waar het om gaat. Dus het wordt heel grootschalig, wordt het verbouwd. Ja, en dan heb je ruimte nodig, en dat was de reden... Waarom er gedacht werd van ja, dan hebben we dat spoor, dat laatste spoor waar de Eurostar vanaf vertrekt, dat moeten we gaan ombouwen en dan kan er niet tegelijkertijd ook die terminal in, in, in gebruik blijven. De staatssecretaris van Infrastructuur gaat nu om tafel met de mensen die erover gaan om toch een plekje te vinden. De A16 vanuit België naar Breda blijft nog urenlang dicht na een ongeluk tussen twee vrachtwagens, die botsen daar vanmiddag bij Hazeldonk op elkaar. Beide vrachtwagens zijn helemaal uitgebrand en de bestuurders waren ongedeerd. De ravage is wel groot en het duurt langer dan gedacht om het allemaal op te ruimen. De weg die de andere kant op gaat richting België is wel open. En afgepakt crimineel geld weer teruggeven aan inwoners van de wijk. Dat doen ze in Schiedam. Want met dat geld is daar een leerwerkplek geopend waar zo'n 40 kwetsbare jongeren terecht kunnen. Minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid vindt het top. Hier zien we midden in de wijk wat het betekent dat uh, misdaad niet. Loont. We hebben geld afgepakt, pand afgepakt van criminelen en het hier teruggegeven aan de samenleving. En een hele mooie plek gecreëerd waarbij jongeren opgeleid kunnen worden voor mooie banen. Dus ja, het kan niet veel beter dan dit. En die kennis die krijgen ze van lokale ondernemers, koks, kappers en monteurs. Het weer, nog een paar uur zon, daarna komt het af naar een graad of 13. Morgen wordt het weer een hele zomerse dag, dan strak blauwe lucht en nog een iets warmer met een graad of 27. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dus laten vertellen dat deze band um, zeer binnenkort een presentatie gaat doen in Volendam en dat heet het gat van Nederland. Nederland. Juist, ja, BB. Uh, het gat, mijn uh, vrienden. Het gat van Nederland, ja. Ja, ik ben al uh, een paar weken geleden ben ik langs gelopen, ik denk, uh, 24 juni. Ja. ja, ja 24 juni. Ja. Ja. Ja. Dat is dus even kijken. Uh, zaterdag, zaterdag over twee weken, ja, ja, precies. Uh, en wie stond er ook alweer in het voorprogramma? Lormipsen! <laughs> en Kees Mayfield en Radio Dwars. Wat? Kees Mayfield en ook? Dus. Ja. Kees Mayfield ook. Uh, zo. Ja. Dat is wel een hele en tijd. En een uh, live vinyl set door Radio Dwars. Ook heel leuk. Radio Dwars, uh, ja, daar heb ik wat uh, van gehoord. Ik, uh, ik heb begrepen dat Jacob D. Edwards zelfs daar nog een setje heeft uh, gedraaid. Uh, en, uh, uh, en... En... en, en. L Lorem ook, Lorem ook, ja. ook wel. <laughs> ja, maar even wat voor mijn beeld me. Wat is Radio Dwars precies nu uh, voor een Ja, het is, het, is, het is zeg maar een eigen, gewoon een online, het begon als een online platform. Mm -hmm. Maar het idee is dat mensen zelf een eigen platencollectie kunnen draaien. Ja. Yeah. Dus het is meestal op de uh, laatste vrijdag van de maand. Ja. Yeah.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 Uh, maandagavond tussen 7 en 8 bij uh, vrienden Kees Meijer en Roy de Smet. Leuk. Mm, bij ja, ja. Uh, de lokale omroep van Volendam ah, Hij is niet Edam. van de radio af te slaan hè, die jongen. Uh, die oh, die, nou, die nou. niet. Die Niels Baas niet of die andere twee niet? Bij alle drie niet. Alle drie niet. Maar goed, uh, die, die, die zijn dan te horen. Maar, wat is nou weer het uh, leuke? Als uh, jullie de herhaling terug willen horen, ja, dan, wordt dus, uh, keuze, <laughs> dan wordt het een keuze maken, want precies Tussen uh, 7 en 8 horen we ah. jullie eerste uur en eerste set. Oké. Okay. Er ah, ja. oh. zitten dan wel die twee nieuwe nummers in? Hè? Kijk, dus, ja, de keuze ja, de, de, dat is de, keuzestress. De, de keuze is duidelijk, weet je? de keuze is de reus, de, de de de, alleen een de, beetje herhaling, niet. weet je? Ja, dat, uh, uh, dat is uh, goed.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 Elektrisch, gewoon voelen. Lekker hard, yeah. lekker hard, hard. stampend publiek. Ja. Gaat dat in het gat van Nederland ook zo plaatsvinden? Lekker hard, zeker weten. Ja. Ja. Dat ze het in Marken nog kunnen horen. Ja. Ah. Ah. We hebben onze banger set al klaar. Oh, dat komt helemaal goed. Wat, wat, wat zeg je Willem? We hebben onze banger set al klaar. Oké, dus dat is wel duidelijk. Uh, want ik ben ook nog eens een keer uh, tijdens uh, nee, net na uh, de EP-release van Jacob de Edward in Lennons geweest, maar dat vind ik nogal uh, erg krap, want daar hebben jullie wel een keer tevreden gedaan. Uh, Zeker. Zeker. Ja. Daar hebben we onze EP released Ja, ja. ja met zijn allen. Ja. Dat dat, dat is uh, spelen op uh, krachtjes bier, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dat was wel een en dan hopen dat, dat het krachtje niet Ja, Zoals het Maar Dat is rock'n'roll. Dat is precies wat we willen. Ja. Ik vind het trouwens wel een uh, leuke sfeer hangen daar. Want uh, ja, het heeft uh, te maken met uh, de, de Beatles. Daarom is het ook daarnaar vernoemd. Yeah. Mm -hmm. ja. uh, over de Beatles gesproken dan.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 Ja, ja, weet je, wat, wat is er nog niet gezegd over de Beatles? Weet je? Dat, uh... Misschien uh, dat je er nog iets aan toe weet ah, te voeren? Ze, ja. ze zijn gewoon geniaal en ze hebben gewoon fantastische nummers, melodieën. Briljant. Ja. Briljant, ja. Weet je, alles wat er al, al 50 jaar over de Beatles wordt gezegd, dat, dat, is, dat is gewoon zo. Weet je, ze zijn ja. gewoon fantastisch. Ja, ik uh, kijk ook Tim aan. Want, ja, Tim is niet uh, zo lief, hebben nee. <laughs> nee, maar uh, ken jij de bassist van uh, de Beatles?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 Wordt het niet tijd dat je dan ook nog even een lorem ipsum nummer in schrijft? Nou ja. en als dat op een gegeven moment een. We gaat Peter gaan. en ik wisselen in principe altijd alles af. Ja. Oh ja. maar qua en uh, ik, ik, de, de band waar ik voor zat, uh, Shoutout Brosnev. Ja, ja, Brosnev. Wat zeg je nou? Oh en Brosnev. Uh, Brosnev. Ja, ja. En, uh, daar, uh, daar schitterde Tim met zijn ja. songwriters. Uh, ja, ja. en ik niet alleen, Peter ook. <laughs> Uh, nou, Ja, nog iets. Uh, nou heb ik begrepen ook uh, dat Jacob die Edward met jou, Michel, ooit nog eens een keer in een band heeft uh, gezeten. Oh ja, dat klopt. Ja, dat uh, ja. klopt. Uh, ja. hoe lang met is dat? En op? met, met Wil ook. Met William ook. Ja. Uh, die, jullie zaten met, met z'n drieën bij elkaar in één ja. band. Ja. Met een uh, is en nog iets, rusten? Ja. Um, wat, is, wat was toen een beetje de uitgangspunt van die band? Ja, bestaat niet meer, maar. Uh, dat, dat is een was hele goed. goede vraag. Ja, nee, Dan weten het, jullie dat nog het, een het beetje? Het was oprecht. Het was wel echt gewoon een goede band, zeg maar. qua wat we samen ook hadden geschreven. Mm. Tot zover. We hadden best wel wat eigen nummers. en ik was er ook best wel tevreden mee. En net voordat we het wilden opnemen. Toen uh, viel de band uit elkaar. Uit elkaar. Dus, uh, maar ik, was ik had toevallig laatst nog over met... Uh, met, met, met, met Jack. Jack. Ja, ja, ja, dat is Jacob die Edward. Ja, me ja. ik vijfel ja. dat op onze artiesten. moeten nou, moet zeggen of ze gewoon... Nou, maar, uh, oh, gewoon maar ja, We ja, hadden ja, het ja, nog ja, over ja, van... Ja. Oh my god, weet je dat liedje <laughs> nog? Een <keer> die tekst <laughs> nog. En toen gingen we het samen gewoon zingen. Ja. En was echt ze van... Eigenlijk moeten we hier nog wat mee. hebben ja. oh, wie is, weet, wie weet. Maar misschien is het wel een heel leuk idee... om dat nog eens een keer uit te gaan werken. Who knows? Ja, ja want dat ja. oh, uh, is het uh, few covers nou ja dat, dat <laughs> zou het allemaal kunnen natuurlijk <laughs> maar uh, bij, bij uh, de EP release van Jacob die Edward mensen toen heeft hij uh, een cover gedaan komen we weer terug uh, bij die Beatles, uh, Beatles. <laughs> kwam hij bij jou bij jou uit Michel uh, ja, speelde ja, die ja. dat vond ik wel leuk dat vond ik ook leuk ja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 Mijn grote vriend Kees Meijsen, die zei van... Ja, hij gaat iets kofferen. Ja, je gaat het gras voor mijn goede voeten weglopen Maar goed, ja, toen, toen kon, ik het, kon ik het prijsgeven. Want dat was de bedoeling ook van... Ja, ja. Uh, goed. Uh, uiteindelijk is dat gebeurd. Uh, wat vinden jullie daarvan? Van het uh, materiaal wat... Uh, nou ja, Frank heeft het uh, uiteindelijk uitgewerkt. Maar Francis om een bleek... Is natuurlijk hmm. van met nodige mysterie omgeven. Ja. Uh, goed bedacht? Ik uh, was bij de EP-release en uh, het was meer echt een ervaring dan een uh, live-show. Een reis? Het was, ja, het was meer een reis. Uh, ja. Volgens mij was jij er ook. Ja, ja, ik toe. was er ook. Ja, ja, ja, ja, dat ja, was de ja, eerste keer dat ik die. Nou, nou, kreeg ik je die EP ja. van, van jou nog. Dat was echt ja. een soort uh, spirituele. Ja. Uh, awakening. Ja, want, uh, uh, <laughs> ja, ja, nou zoiets. Zo is dat, awakening. Want, uh, Jacob Dieet, dat was een week yes. van tevoren... stond hij ook met zo'n belletje... en uh, ja, ja. deed hij ook al, de, mm. alle, al die rituelen. Maar uh, ja, het had wel yeah. wat. Um, we gaan zo weer uh, uh, verder praten. Uh, nou, spelen zelfs nog. Want ja, uh, er moet ook nog gespeeld worden. Drie nummers uh, die zo dadelijk uh, gaan komen. Maar we gaan eerst nog even twee nummers laten horen. Eerst Femke...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 You'll miss me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 In your bed, 'cause these roses die.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 Uh, Lorem we gaan uh, straks nog even met ze verder praten. Maar eerst uh, gaan we onze blik vooruit werpen... want er is nog, uh, nog wat uh, meer te doen deze maand hier uh, bij ons. Uh, ze zijn ook uh, bezig om hun EP uh, te, te releasen. Dat willen ze ook met een release show doen. De band schijnt hier ook uit de buurt te komen, uit Haarlem zelfs. Moving heet uh, de band en het nummer dat heet Open Your Eyes. Eyes and you will see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 Uh, Lilith Merlo, en jij stond uh, plaatjes te schieten in de Bitterzoet. Ja, ik zeg oh. heel oneerbiedig plaatjes schieten, maar. <laughs> Goed. <laughs> Digitale plaatjes. Uh, ja, ik zit even met, uh, met, uh, met Michael Beers even uh, half uh, te praten. Maar ondertussen uh, zitten de, de leden van Lorem Ipsum als een stel van uh, raad van bestuur van FC Volendam ja. tegenover mij. Van, uh, ja. Ja, dat <laughs> we hebben ruzie met Jan Smit. <laughs> oh, is dat zo? <laughs> <laughs> <laughs> hebben jullie de aandelen overgenomen van yeah. ja. FC Volendam en ja. zo? Ja, wij zingen het volgende volkslied. Oh. Ja. <laughs>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 Zeker, weten. Zeker weet. Zeker Op ja? zaterdag spelen we. Ja, dan ben ik er ook. Dat, dat wordt. Ik, ik zie jullie ah, hey. vaker. Ik zie jullie vaker als mijn uh, als mijn <laughs> ja, ja. Dus dus ja, jullie spelen volgende week uh, daar ook. Ja, ja. Ja. Ja, het is wel leuk, want er uh, echt uh, een flinke line-up staat. Ja. Uh, ja met veel. allemaal gewoon leuke voormalse uh, acts en. Uh, hmm. ja, ik ben zelf eigenlijk ook zeer benieuwd. Moet ik zeggen. Mm -hmm. Ja. Ja, ik ook. Wel leuk.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 Pub in de hoofdstad. Dat is volgende <laughs> maand. Nee, dat is ja volgende maand. Ja, dat is ja, in juli. London ja, Calling, or... baby. London de <laughs> Clash, jongens. <laughs> uh, <laughs> ik heb mijn klassiekers al een klein beetje. Dus. <laughs> maar uh, hoe is dat uh, gegaan eigenlijk? Uh, nou, ik had gewoon toen onze EP, uh, tweede EP uitkwam, heb hmm. ik heel <laughs> veel. Uh, deze stang zit precies voor jou gezegd. <laughs> uh, had ik heel veel. Uh, ja, vooral radiostations, labels, gewoon.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 Ik vond het weer leuk dat jullie geweest waren. Wij vonden het ook heel leuk. is <laughs> Een eer, een eer ja. ja. We gaan hem afsluiten. Hier is Boycry met Control. Ik kreeg dit een uh, tijdje terug uh, al uh, binnen. Het is uitgebracht op Enroute Records. En uh, degene die dat uh, mij gemeld had, heet uh, Björn. Nou, ik vind het uh, heel erg uh, mooi. Dat sowieso. Casual heet het. Uh, die bent, uh, ik weet toch maar God niet waar het uh, vandaan komt. Ik heb hem gemeld, maar ik heb nooit meer een antwoord uh, teruggekregen. Dus dat is uh, dan heel erg uh, leuk. Uh, dit is vandaag uitgekomen. Something to say. Nederlandse band, dus. Het, het, het heet dus Casual. Daarvoor hoorde je Boycry. En dat is een band die Marcus en ik nog kennen... van de Rob akna woord van vorig jaar. Um, ja, dan hebben we... Dat is altijd leuk dat we dan de, de boel lopen te plagen. Want, dat, uh, want op een gegeven moment zegt Michel... van uh, ja, wanneer ga je die draaien? Want dat uh, vindt Jan heel belangrijk. Dus, uh, uh, en Jan is blanco...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 in the front